ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een ongeluk op de A8 staat het behoorlijk vast op een aantal wegen in Noord-Holland. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam heb je nu een uur tijdverlies bij Zaanstad. Er is maar één rijstrook open. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel rond 8 de vrij te geven. Vanuit Noord-Holland kun je omrijden richting Amsterdam over de A9... Van Alkmaar naar Amstelveen sta je daar nu wel een half uur in de file... tussen de knooppunten Kooimeer en En Op de A7 loopt het door het ongeluk ook helemaal vast, richting Zaanstad. Tussen Purmerend en knooppunt Zaandam is de vertraging ook meer dan een uur. Verder heb je een kwartiertijdverlies op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom... voor de aansluiting met de A4. En op de N305 van Dronten naar Almere sta je een kwartier in de file... voor de aansluiting met de A27.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 the same, cause, girl, you came and changed. Makes it pirouette. Gods cry from above, and all the rain keeps falling on bare feet in the mud. Luid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Duitsland ligt het regionale openbaar vervoer zo goed als stil door een staking. Vakbonden eisen langere rusttijden en willen dat het aantal uren voor een voltijd dienstverband omlaag gaat. In Rokanje bij Rotterdam is gisteravond een huis door brand verwoest. Een bewoner moest met brandwonden naar het ziekenhuis. Drie omliggende huizen werden uit voorzorg ontruimd. De grensovergang bij Rafah gaat vandaag weer open voor Palestijnen. Een dag later dan vorige week was aangekondigd. Gisteren zouden de papieren van zo'n 50 Palestijnen al zijn verwerkt, zodat zij vandaag naar Egypte kunnen. Het weer, eerst ijzel in het noorden en regen vanuit het zuiden, vanmiddag vaker droog. In het noordoosten blijven de temperaturen rond het vriespunt. In de rest van het land wordt het tussen de 3 en 8 graden. Dit is ZFM. Not a broken heart girl Ain't a thing you collect Close your eyes and say nothing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 Onder haar jas en moet er wel warm zijn en vochtig en zacht. En wij willen zo graag dat wij dat zijn. We dromen allemaal van de anderen: We dromen allemaal dat wij dat zijn. We dromen van ons zijn Dus laten